7 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Irak zijn bij een betoging tegen een gouverneur drie doden gevallen en meer dan 50 mensen gewond geraakt, meldt CNN. Het volksprotest was in de stad al Kut in het oosten van Irak. De bevolking klaagt daar over corruptie van de gouverneur. Bijna twee weken geleden werd in al Kut ook gedemonstreerd tegen corruptie en de hoge werkloosheid in de regio.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 Ah, we verkeersinformatie met nog 12 files. Een dikke 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Er staan op een aantal plekken nog files vanwege ongelukken. Of zo staat op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en dorp twee kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A27, Breda-Utrecht, daar staat het heel de middag al vast. Tussen Hank en Knooppunt-Gorkum over elf kilometer door een ongeluk... met meerdere vrachtwagens. De weg is zojuist weer vrijgegeven, dus dat is goed nieuws. Andere kant op staat er nog drie kilometer. En bij Eindhoven loopt het vast door een ongeluk met een vrachtwagen op de A67 richting de Belgische grens. Bij Knoppen de Hocht moet het verkeer over de vluchtstrook. En dat levert een file op van 3 kilometer. Zin in een goed boek. Op ebook.nl vind je duizenden boeken voor je iPad of e-reader. Romans, spannende boeken, managementboeken en kinderboeken. E-books download je handig en snel. Gewoon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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is de bassist en oprichter van Fra Fra Sound... Een van de opwindendste orkesten van het land... dat al dertig jaar gespecialiseerd is in dampende afro caribische jazz... met een mespuntje jazz en funk uit Amerika. Een eetlepel Surinaamse Kaseko Kawina en Winti... afgeblust met de ritmes van het Afrikaanse continent. Hier is Vincent Inhaar. De presentator is Petra Possel. Wat moeten we hier nog aan toevoegen, Vincent? Uh, helemaal niks. Nee, het was nee, goed. Nee, het was fantastisch. Ik bedoel... Uh... Goddank werd je niet aangekondigd als de Surinaamse band Fra Fra Sound. Want dan schijn jij toch wel echt een beetje boos te zijn altijd. Uh, nou, Verdrietig. Nou, dan kunnen mensen denken dat ik, dat ik, dat ik, dat ik op doorreis ben in Nederland. Hè? Of dat ik een paar weken geleden op Schiphol ben geland. Ja. Ik woon 41 jaar in, in Amsterdam. Ja. Jij behoort en... tot die Surinamers die in 1970 naar Amsterdam ja. is gekomen. Je was ja. toen 12 jaar oud. Ja. Jonge, jongen nog. Ja. En je bent gewoon Nederlander. Ik, uh, ik ben Nederlander en, uh, en Amsterdammer. En uh, als je wat specifieker uh, uh, wil weten over mijn achtergrond... Graag. Dan, dan, dan ben ik een, uh, een afro-Nederlander. Ik ben ook een Surinaamse Nederlander. Maar kijk, voor mij is de identiteit niet zo landgebonden. Ik, ik, ik wil liever spreken vanuit een culturele identiteit. Mm -hmm. en, nou, ik, en ik voel me een afro-Nederlander. Ja. Ik wil het even over een ander onderdeel van je identiteit hebben. Je bent een bassist. En nu heb ik mij door, door de kennis laten vertellen... dat bassisten hele bescheiden mensen zijn. Um, bassisten kunnen goed uh, uh, uh, dienen in een dienende rol functioneren. Um, ja, want dat, dat, is, dat is het aard van het instrument. Ja, en, en, het en, instrument en, op zich is, is mooi, maar er blijft niet zoveel van over. Je hebt de andere heel erg nodig. Ja, klopt. Maar als de bas wegvalt, dan, dan, dan, dan, is, dan mis je iets. Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. En de bas verbindt uh, uh, het melodische en het harmonisch gedeelte met het ritme. Want de bas, en met name in moderne muziek, speelt de bas... Niet alleen uh, het, het ritme, ritmische figuren, maar de bas uh, heeft ook een melodische en harmonische functie. Ja, dus past dat ook bij jouw karakter? Ben jij ook een harmoniserende man? Breng, ja. jij, breng jij de mensen bij elkaar? Ja, dat vind ik. Uh, dat, uh, dat, dat past wel bij me, zeker. Maar bij een bandleider, en dat ben je, en je bent de oprichter van de Fra Fra Sounds. En en dat is toch een band die al 30 jaar bestaat, een orkest dat al 30 jaar bestaat. Uh, daar hoort toch ook een beetje een bazig mannetje bij, zou je zeggen. Hè? Iemand die, die, die, die de leiding neemt, voortrekkersrol. Uh... Nou kijk, als er knopen doorgehakt moeten worden... Dan, uh, dan, durf ik, uh, dan durf ik wel mijn verantwoordelijkheid te nemen. En als ik moet optreden als een leider, dan doe ik dat ook. Wanneer was de laatste keer dat je als leider uh, opgetreden hebt? Nou kijk, ik heb nog nooit een muzikant ontslagen. Weet je hoe het werkt in de muziek? Je belt ze gewoon niet meer op. <lacht> Heerlijk, hè, zo'n ja, belt. Geen moeilijke gesprekken. Ik, nee, ik heb, nog, ik heb nog nooit een muzikant uh, uh, uh, moeten ontslaan. Maar je hebt wel bepaalde kruispunten meegemaakt. Van gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? Ja, tuurlijk, en dan moet je tuurlijk, keuzes maken. Nee. Uh, ja, dat, en dat doe ik dan ook. Die, uh, die verantwoordelijkheid neem ik ook. Maar ik werk met uh, zeer, uh, zeer uh, goede collega's. We hebben een ontzettend goede verstandhouding, de mensen waarmee ik nu werk... en ja, je kan zeggen dat we een beetje kunnen lezen en schrijven met elkaar. Ja, jullie kennen elkaar al jaren, ja. En iets anders, die jongens, die fluisteren me allemaal goede dingen in. Ik bedoel, ik krijg nooit verkeerde adviezen van hun. <lacht> weet je? En als ik iets wil doen, dan kunnen ze me vaak overtuigen... van, weet je wat, het is niet de juiste keuze. Of, weet je wat, hé... Hey, we, we, we, nou, we okay. give it another twist, weet je? Maar dan moet er moeten toch ook echt wezenlijke debatten zijn onderling... met jullie onder muzikanten. Oh, die, die zijn, van, er, ook. Die van, zijn er, van, er ook. Noem eens iets recent dat je zegt van... nou, hier moeten we het echt even over hebben met elkaar. Nou, kijk, uh, uh, onze drummer Walter uh, Muringen... die, uh, die heeft er absoluut gehoor... En uh, het is ook lastig af en toe met hem. Want hij hoort echt alles wat niet klopt. Weet je? Dus dat maakt het voor hem zelf niet uh, makkelijk, uh, soms. Voor jullie ook niet? Uh, voor ons ook niet. En, uh, en, uh, en hij is uh, ritmisch heel ver... Uh, ook hoe dingen opgeschreven moeten worden. En soms kunnen we een half uur debatteren... over een, een fractie van een seconde. <lacht> want hij hoort het. En, en, en, en, en, en, en, hij wil. en als hij het goed wil, dan, dan zegt hij van... Hey, nee. Dit is het en tot het goed is. Nou ja, ja dan hebben we dat soort dingen. En ook, uh, maar alsof... jij staat ook bekend als een stijfkop. Hebben wij uh, door Vriend en Veiland laten vertellen. Als iemand die graag bij zijn mening blijft. dus dan Gaat dat dan ook clashen? Mm, nee, nee, in, in, in fraffrazaand niet. In niet. Nee. Waaromheen wel bedoel je? Um, soms erbuiten wel, ja. ja. Maar het slijt ook een beetje. Ik word wat ouder en ah, wat milder. En, goed. Uh, dus uh, wat verstandiger. Uiteindelijk word je een emotief. hele vriendelijke oude man. Ik hoop het, ja, dat wil ik wel. Ja. Maar over die, dat leiderschap, ik wil er toch nog iets over zeggen. Ja. Ik, heb, uh, ik heb een paar hele goede leermeesters gehad. En uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, Weilen Willem Breuker. Die heb ik, uh, ik, ik, ik, heb, ik ben niet zo'n grote fan van, van, uh, van wat hij deed. Dat, dat is niet mijn daily bread. Maar ik heb Willem als ambassadeur van de Nederlandse jazz. En als orkestleider. Heb ik ontzettend bewonderd. Ja. En ik heb heel veel van hem afgekeken. Dat, zal ik, dat mag iedereen gelijk weten hier. Dus zoals hij met zijn collectief ja, deed, ja. Dat, dat, dat zag jij voor de Fravra Sound ja, ook zitten? Absoluut. Dat was, dat was, dat was, op dat moment, toen we begonnen met Fravra, was dat het beste voorbeeld. Ja. En er is er nog iemand anders in Nederland. die uh, heel veel heeft betekend voor de Surinaamse muziek, de Caribische muziek. Dat is Hans Dulver. Ik heb ook. Uh, uh, uh, uh, er concerten uh, gedaan met uh, Hans Dulfer. Nog hij dan in dan specifiek... de jaren tachtig. Wat de heeft jaren hij dan 80. specifiek voor de Surinaamse muziek uh, gedaan? Want dat zeg je. Nou, Hans heeft zijn nek uitgestoken voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor, voor die muziek. En, uh, en het was uh, niet op een berekende manier, maar op een hele vanzelfsprekende manier. Hij wilde die muziek spelen op dat moment. En hij vond dat die jongens uh, dat het beste konden brengen. Nou, ja. en... Uh, en uh, en uh, er was nooit een, uh, uh, een soort sfeer van zwart of wit. Het was gewoon één team. Ja. En uh, hij was de leider. En iets anders. Hij liet iedereen ontzettend vrij. Ik ben benieuwd wat Hans Dulver vanochtend heeft uh, gedacht toen hij de Volkskrant zag. En daar een waanzinnig twee pagina groot onthullend verhaal zag. <lacht> schrille wanklanken in de muziekindustrie. Een onderwerp dat gevoelensfressen is voor Hans Dulfer. En mm -hmm. misschien ook wel voor jou, Vincent. Mm -hmm. Want er stond vandaag dus een heel onthullend stuk in die krant. Een componist heeft onder de valse naam Martin Kingshaw... in 2009 ruim 2 miljoen euro van Buma Stemra gekregen... van de auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Hij verdiende vooral aan de muziek van zijn hand... die werd gebruikt tijdens nacht tv-uitzendingen op Nederland 1, 2 en 3. Als er dus eigenlijk helemaal niks op tv is... dan hoor je zo van die, van die muziek, of soms wel muzak. En naar aanleiding van de enorme uitkering... liet Buma Stemra, uh, KPMG, een onderzoek doen. En wat bleek nu, de hoogte van het uitgekeerde bedrag... was op zich al reden voor onderzoek, want die was 500.000 euro. Uh, dat is de bovengrens en dit ging veel hoger. Maar toen bleek dat die kingshow pseudoniem is voor Paul Gulmans en die is directeur en mede-eigenaar van het bedrijf M&I Publishing... dat via het moederbedrijf M&I Holding direct gelieerd is aan SoundAware. En SoundAware is, uh, die heeft de software gemaakt van Buma Stemra... die Buma Stemra gebruikt om vast te stellen hoe vaak muziek gedraaid wordt... en hoeveel, hoeveel minuten ook. En op grond van die cijfers wordt uitgekeerd. Ja. Dus die man heeft een systeem ontwikkeld, even heel kort door ja. de bocht... waardoor hij zelf ja. miljoenen kreeg uitgekeerd componisten en muzikanten, maar vooral componisten... want die leven natuurlijk voor een deel van Buma Stemra in Nederland... zijn furieus dat er niet eerder aan de bel is getrokken... en dat er ook eigenlijk niet opgetreden heeft kunnen worden tegen deze figuur. En die, die hebben ook gezegd... Ja, veel componisten hebben namelijk al jaren het idee... dat er veel te veel geld daar ergens bij Buma Stemra blijft hangen. Op Ik... dubieuze wijze. Vincent Henaar, je schrijft zelf ook composities? Niet veel. Maar goed, je krijgt als een afrekening. Ben, ik, ik, ben, ik ben toch een auteur, ja, ja klopt. Nou, als ik uh, de directeur was, ik zou Apeldoorn uh, bellen, even Apeldoorn bellen. <laughs> <laughs> dus, uh, je, je valt niet meer tegen op te <laughs> Apeldoorn, ben ik bang. Maar, uh, nou kijk, uh, dit bewijst dat, uh, dat in de muziek en de entertainment, dat is natuurlijk een heleboel bakken vol uh, geld te verdienen. En dat trekt ook een loze figuur aan. Mm. En, uh, en mensen die, um, die eigenlijk um, helemaal niks hebben met de muzen. En, en, en, en, en wat muziek betekent uh, voor, uh, voor de makers, maar ook voor de, voor de mensen die het beluisteren. Um, en die, die, die er eigenlijk alleen maar in zitten omdat er aan verdiend kan worden. Mm -hmm. ja, Heb jij je wel eens opgewonden over over ja, de honoraria die je uitgekeerd krijgt... Of, of het geld wat via Buma Stemra bij je binnenkomt? Want ik zie dat er blijkbaar heel veel boze muzikanten en componisten zijn. Nou kijk, voor mij is dat, uh, uh, is dat niet uh, uh, een van de, de belangrijkste dingen die ik doe. Dus ja, voor mij is het een, een aanvulling. Ik schrijf eens in de blauwe tijd schrijf ik iets, en vaak samen met de anderen... Dus dan moet je uh, nog delen ook, die paar moet ik ook nog delen, ja. nou ja ik, uh, mijn, uh, mijn eigen expertise zit natuurlijk op een ander vlak. Dat, uh, mm -hmm. dat, dat zit in, de, in, in, in het leiden van dat orkest. Mm -hmm. uh, Art Blakey, fantastisch bandleider, die heeft ook niet zoveel geschreven. Nee, nee, ja? nee. nee. <laughs> en iets anders. Uh, dat is ook iets wat ik uh, uh, van mijn leiderschap... Ik heb de collega's van in Fra Fra Sound, heb ik altijd gestimuleerd. Ik zeg, jongens... Uh, Schrijf nou zelf dingen. Want, uh, ja, maar je kan wel uh, schrijven, maar heel veel uh, auteurs staan hun rechten af. Ja. Die, dit verhaal gaat niet alleen over ja. dit specifieke ja. geval van ja. miljoenen, ja. maar over eigenlijk de, de totale malaise die er de, die de gaande is in de muziekindustrie. Klopt. Heb je daar dan met je band niet mee te maken op de een of andere wijze? Altijd gehad en nog steeds. Nou ja, kijk, 30 dat, jaar. dat is een van de redenen waarom Frafra niet bij een grote internationale platenmaatschappij zit. Het is, nooit, het is niet omdat we nooit benaderd zijn of dat ik nooit een aanbod heb ontvangen. Ik heb gewoon nooit getekend. Het waren allemaal uh, wurgcontracten. En, en, en wat, wat en, was en, het wurgende dan van het contract? Nou, dat mensen geen cent investeren, maar wel alle opbrengsten willen. Nou, en daar heb ik dus nooit uh, een handtekening onder gezet. Ja, dus, ja, ik, uh... dus betekent dat dan dat je bij wijze van spreken... vanuit je eigen garagebox cd's distribueert? En, of dat je het zelf uit moet geven? Of... Nee, dat doen we. we, we, we Alles. Dat, dat, dat hele productieproces van, uh, van het, het schrijven van de stukken... de opnames maken... Uh, uh, uh, ja, je bent ook producer, zag ik op de ja, natuurlijk, cd. Natuurlijk, ja, natuurlijk. En dat is ook altijd zo geweest? Ja. ja, ja. Maar, en dat is kijk, puur, het, puur wantrouwen tegen de industrie dus? Um, ja, ja, ja, tuurlijk. Um, nou ja, iets anders. Ik heb een, uh, ik heb een uh, behoorlijk uh, goed ontwikkelde uh, rechtsgevoel. Mm -hmm. uh, of uh, voor, uh, voor, voor rechtvaardigheid. Uh, Waar en... heb je dat vandaan eigenlijk? Nou, dat heeft misschien met mijn achtergrond te maken als, als afro-Surinamer. Ja. Ja, het heeft toch iets in onze geschiedenis dat, dat, ja, dat, dat we toch op onze tellen moeten passen. En, en uitbuiting, slavernij, mm -hmm. ik bedoel, ja, mm -hmm. dat, dat, dat zit wel in mijn geheugen. Die echo dat, zit ergens nog wel achter in het hoofd. Die, die echo, ik, dus bij wijze van, op dat gebied slaap ik met één oog open. Um, uh, ja, nee, ik, ik, ben, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben gevoelig uh, voor... Uh, voor ik, heb, ja, ik, ik heb een soort sensor tegen uh, me, dat mensen me willen misbruiken. Ja. Uh, uh, of verkeerd gebruiken. Ja. Uh, dus ik heb ook nooit, uh, heb ook nooit uh, mijn handtekening gezet onder dat soort uh, aanbiedingen. Alles nou ja, en, zelf doen. Ja, nou, en het voordeel is nu uh, de hele industrie veranderd. Uh, ik, ik ben blij dat, uh, dat we als uh, muzici... Dat we de eigenaren zijn uh, van uh, alle rechten, van uh, alle cd's van Frassand. En dat die niet ergens uh, liggen bij een of andere maatschappij die. Uh, die, uh... Die, weer, die het weer doorverkoopt en doorverkoopt. Ja, klopt, en op een gegeven moment klopt, weet je helemaal klopt, niet meer wat ermee gebeurt. Ja. Ja. Nou, het is wel zo dat jullie, ondanks het feit dat jullie het heel erg zelf allemaal moeten doen. Uh, zo lief zijn geweest om twee keer twee vrijkaarten aan ons uh, uh, af te staan... die wij dan weer mogen afstaan aan luisteraars. Dat is eigenlijk een soort actie die we helemaal nooit doen in dit programma. Maar we hebben besloten het helemaal anders aan te gaan pakken bij Kunststof. We hebben gewoon twee keer twee vrijkaarten voor een concert van Vrava Sound. En dat concert dat vindt de twintigste plaats in MC Theater in Amsterdam wordt natuurlijk een wervelend uh, concert en de eerste twee luisteraars die nu mailen en daarboven zitten fra fra met een f is dat voor de duidelijkheid die uh, krijgen twee vrijkaarten dus per persoon dat moet via ons gastenboek dus via radiokunstof.nl. en uh, straks uh, laat ik weten wie de gelukkigen zijn de eerste twee die krijgen die vrijkaarten Kenstof. Acts of recent centuries remove the fact of ancient history, confusing the pride and strength and glory with the twisted face of slavery, leaving in its wane a silent pain about exactly who we be. Truth of the matter, we've been kings and queens with countless wealth and knowledge of gods, ancient secrets of science. The stars, the origin of religions and health Yet somehow the grandeur of all this has been lost As we've been tossed from shore to shore From Aruba to Texas, the ocean floors Now we even live in Baltimore Yes, Pim for time was on a mission For sure, Guild Wilder's proclaims mass division But as to who you are, it's your decision and the truth will set you free. So identify the enemy at the core of self-identity. Acknowledge the source of the entity that flows from the roots of your ancestry. Give respect beyond trite vanity, and the truth will set you free. You know, I hate to be the one to say I told you so, but it seems to me you forgot about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 give respect beyond trite vanity and the truth will set you freeze over now my brother it's december the 5th. a swore defeat simply ain't your mimer A Santa Claus straight gripping the blood stained bow of a capsized colonial slave ship. Adrift on a transatlantic current of the North Sea Middle Passage. Bouncing between Plymouth Rock and where the Belma rocked. When that airplane slammed and twisted and locked, just a little bit north of Rotterdam, just south of the center of Amsterdam. Just like a flim flam, wham bam, thank you ma'am. Just like a flim flam, wham bam, thank you ma'am. And most of those that died had come from Suriname. So gather round, my brothers, 'cause the leader's got a new face. Might mistake it for your own Cause we coming from the same place We all runners in this Distant race, members of The human race, stumbling Hustling Out of place Climbing over others bustling Just trying to keep pace With all the bad brothers Climbing through the black holes Tilting through the terror Kind axis of this global Space Vrafra Sound. En die stem die was van Gazem Batamunto. Hij komt uit Californië en hij is uh, gastartiest op de nieuwe cd van Vrafra Sound. Black, Dutch and More. En de oprichter, bassist en bandleider van Vrafra Sound is hier vandaag te gast. Vincent Heenaar. Vlak voordat we de muziek ingingen hebben we meteen vrijkaarten... voor een concert in MC Theater in Amsterdam op 20 februari... Uh, uh, beloofd aan, aan luisteraars. Nou, die, die luisteraars die zijn nu massaal aan het mailen. Daar moeten ze ook meteen weer mee ophouden. Tenminste wel wat betreft die vrijkaarten. Want ze, zijn, uh, ja, ze worden al vergeven. Willem Geerts en Bram Wondegem... die krijgen allebei twee kaarten voor dat concert. En de rest van de mensheid moet gewoon een kaartje kopen. Ja, nou, en, dat uh, is ook en, geen schande. Ik hoop dat ik die twee mensen ontmoet uh, aanstaande zondag. Oh, kijk, Vincent ja. wil jullie ontmoeten. Nou, extra leuk. Um, we, we hoorden net een nummer dat heet Identity. Het staat op een cd waarin, waar jullie ook dit keer weer een, een nieuw geluid laten horen. Spoken word, poëzie. Uh, zeer politiek geladen is deze cd eigenlijk. Heel geëngageerd. Ja. Toch weer heel anders dan we gewend waren tot nu toe... Uh, hoe is dat zo gekomen? Waar ging dit bijvoorbeeld over, dat identity? Want ik hoorde namen als Theo van Gogh, uh, Geert Wilders, Pim Fortuyn voorbij komen. Ja, ja, ja. Nou kijk, um, het, het, het denken over de zwarte identiteit in Nederland... is, uh, is, uh, is niet zo ontwikkeld als in een land als uh, Amerika of in Engeland. En zelfs uh, in uh, Frankrijk, um, ja... Um, uh, de, de zwarte gemeenschap in Nederland uh, is niet zo goed georganiseerd op dat vlak. Mm -hmm. um, en er zijn weinig mediakanalen. Hè. Je, je hebt, er gebeurt van alles op internet, maar er is geen uh, echte uh, landelijke zwarte radio. Hè, mm -hmm. Of een, een programma wat, wat de Surinamers van Limburg tot de, tot de Wognum in Friesland uh, bereikt. Um, maar er borrelt van alles in de samenleving. In die, in die zwarte gemeenschap, weet je? En, uh, en hebben die mensen die hierin genoemd worden... Uh, Geert Wilders, Pimp, Fortuyn, Theo van Gogh... die kwesties die spelen, die, spelen zich, die, die, hebben, die zijn allemaal heel islam ge georiënteerd, zullen ja. we maar zeggen. Ja, nou kijk, maar dan, daar gaat het juist over. Het is niet een, uh, het is niet een, uh, een uiting tegen, tegen de islam. Het is een uiting. Uh, ja, ik bedoel, dat die hele term niet-westerse allochtoon... Um, ja... Uh, ik, uh, je, je zou je um, uh, juridisch kunnen afvragen... of ik ook een niet-westerse niet -Westerse allo allochtoon ben. Ik kom uit de voormalige Nederlandse kolonie. Mm -hmm. Er was maar één paspoort, er was maar één nationaliteit. Mm -hmm. En dat was de Nederlandse. We spreken de Nederlandse taal. Um, dus uh, eigenlijk heeft men het over een cultureel en raciaal onderscheid, en, en, maar, maar de nationaliteit die was altijd dezelfde. Dus ik bedoel, dat men in Nederland Antillianen uit het koninkrijk nog beschouwt... als niet-westerse allochtonen, ja, dat, dat, dat, dat, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dat ik... is een godsper in jouw beleving. Nou kijk, in Amerika zou dat niet meer kunnen. <clears throat> Met een, uh, met Want dan een... was, dan was die, die Human Rights Organization, of ja. hoe dan ook, dan was, ja. dan was die Black Movement was, was ja. opgestaan en die had ja. gezorgd van ja. Ja. Uh, einde oefening. Ja. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat dat zo lang in Nederland niet is gebeurd? Uh, Want deze positie is eigenlijk al heel lang zo, toch? Ja. Nou ja, kijk, uh, daarom zeg ik ook dat er dat toch iets is wat borrelt aan de oppervlakte. Waarom uh, komt dat nu pas naar boven dan? Nou, uh, uh, het komt helemaal niet naar boven. Het oh, komt niet naar boven. Het komt niet naar boven. Nee, naar boven. nee het, ik bedoel, ja, kijk, wij, wij, wij hebben er uh, toevallig uh, uh, hebben, we hebben dat vervat in een, uh, in een uh, gedicht. Maar uh, die, die, die, um, wat er werkelijk gebeurt in die gemeenschap, dat zie ik niet terug in de in de in de media. Niet in de, de geschreven pers. Maar ook, ik hoor het ook niet op de radio. Maar uh, wat je toch feitelijk laat horen met deze song, is dat. Door die ontwikkelingen die er nu maatschappelijk uh, en politiek hier ja. aan de gang zijn in Nederland. dat de boel op scherp wordt gezet. Hè? Dat is wa wat je wil laten zien? Nee, helemaal niet. Uh, het, uh, uh, uh, uh, dat niet. Maar uh, het, het, het was voor ons een manier om, om, om, om, om, om, om te bepalen waar we zelf staan. Ja, want ik bedoel, het is niet iets tegen de islam of tegen Marokkanen. Nee, nee, nee, nee. Want ja, kijk, iets anders. Ik, ik kan ook uh, teruggaan naar de Nederlandse geschiedenis van de uh, de periode van uh, 60 jaar geleden rondom de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, kijk, als één uh, vijand is uitgeschakeld... dan kan er altijd weer een andere uh, soorten uh, uh, gemeenschappelijke vijand... in het uh, vizier komen. En wie zegt dat wij dat uh, niet een uh, keer worden als, als Caribische Nederlanders? Weet je? Dus ik bedoel, ik... Is, dat, is dat een... Is dat een nou, laat ik het gewoon persoonlijk aan jou ja. vragen. Is dat een angst waar jij mee leeft? Um, angst niet, maar ik blijf wel alert. Dat is ook weer slapen met één oog ja, open. Ja, ik, ik ben niet bang, maar ik blijf wel alert. En, uh, nou ja, kijk, iets anders. Uh, uh, uh, als we, als we, sommige dingen die vanzelfsprekend zijn in Nederland, en waar je bijna nooit over kan praten met, met, met de gemiddelde, zelf hele rationele Nederlanders, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, wat dat Betekent voor iemand met een zwarte huidskleur. Mm -hmm. met een don, hè? Uh, uh, iemand van Afrikaanse afkomst. Daar is overigens niet iedereen met een zwarte huidskleur uh, unaniem over. Hè? Sommige mensen. Ik vind het interessant dat je dat aanhaalt. Dus dat er ook nog een stuk werk moet worden gedaan binnen de zwarte gemeenschap zelf. Ja, eh? Zo Want, zie je dat. Ja, ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ook binnen die zwarte gemeenschap is er nog een, een, een, een identiteit. Uh, en, en ik heb het met name daarover. Want je kan pas uh, als je als gemeenschap een duidelijke... Uh, net als de Amerikanen, die, vroeger waren ze de Negroes. Martin Luther King die gebruikte dat woord nog in zijn speech... Uh, van I have a dream. En toen had hij het nog over de Negroes. Oké, okay, nou, in de jaren zestig... James Brown zei... Uh, Say it loud, I'm black and I'm proud. Mm -hmm. En Iedereen begon afro's te kweken. Mensen stopten met het pressen van hun haar. Ja, um, de grote ronde bollen kwamen in. Ja, ja. En, um, nou ja en toen had je het uh, eind jaren zestig, uh, begin jaren zeventig noemden de Amerikanen zich de Afro-Americans. Ja. Oké, okay, in de jaren 80 en 90 zijn ze nog een stapje verder gaan. Ze, oh nee, wacht even, je hebt Asian-Americans, je hebt European-Americans... Uh, weet ik veel, we are African-Americans. Oké, okay, dat is een soort proces die... die, die, die zich nog niet aan het voltrekken is in Nederland. Dus ook binnen die eigen gemeenschap van, oké, okay, wie zijn we? En uh, wat is onze identiteit? Ja. Werk aan de winkel. Uh, ik moest heel erg denken, toen ik dit hoorde, dit nummer specifiek... Ja. maar eigenlijk al die spoken word nummers die op mm -hmm. deze nieuwe cd van jullie uh, staan... moest ik heel erg denken aan een groep die ik een paar keer live heb gezien. Een groep van uh, Afro-Americans. Laten we mm -hmm. even luisteren. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes comes when the revolution comes some of us will revolution. probably catch you on tv revolution. with chicken hanging from revolution. our mouths you'll know it's revolution because there won't revolution. be no commercial revolution. when the revolution comes revolution. When the, comes, when the revolution comes, preacher pimps are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. Faggots won't be so funny then, and all the junkies will quit their nod and wake up when the revolution comes. When the revolution comes, transit cops will be crushed by the trains after losing their guns, and blood will run through the streets of Harlem drowning anything without substance when the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes. I hope curly white teeth fall of the mouths that speak. A revolution without reference. The cause of revolution is 360 degrees. Understand a cycle that never ends. Understand ja, dit, is, uh, dit zijn last de poets. last poets. Ja, natuurlijk. De, de, de, eigenlijk de voorlopers van, de godfathers van de rap zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, Gasem Batamundu, die komt rechtstreeks uit deze school. Die komt rechtstreeks uit de poetse school. Ja, ja. Hij zit in Californië en volgens mij zaten zij uh, elders. Nee, uh, ook. ook zaten ze ook in ja. Californië? Ja. Oké. Okay. Eh ja. uh, dat, hele, dat, was, dat is al uh, tientallen jaren uh, geleden... dat de Last Poets uh, zo met hun revolutionaire... Uh, en revolutieprekende uh, muziek uh, spoken word kwamen. Is dat voor jou een inspiratiebron geweest, een groep als deze? Ja, ja. niet alleen uh, deze groep, maar ook uh, Gil Scott-Heron. Ja. Curtis Mayfield, die natuurlijk uh, die, die, die het zingt, hè, maar, maar heel geëngageerd is. Ehm... Um, uh, uh, uh, Linton, Queensty uh, Johnson. Ja. Uh, en niet te vergeten Bob Marley. Ja, ook. Ja, logisch, ja. Ja, ja, uh, ja want kijk, One Love dat gaat natuurlijk niet echt alleen over de liefde tussen een man en een vrouw. Ja. Ja. Uh, uh, het gaat over liefde tussen, tussen, tussen mensen en volkeren. Ja, ik bedoel, het, het, heeft, uh, het heeft een, een diepere, diepere lading. Is. Als je nou die hele ontwikkeling van Fravrasound bekijkt... die afgelopen 30 jaar dat je, dat je bezig bent... dan zie je, tenminste, dat, dat is mijn indruk... Dat, dat het eigenlijk steeds uitgesprokener wordt, hè, die muziek. Dat je steeds meer weggaat van wat het ooit was. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, het, het, is, een, het, is, een, het is een soort journey. Hè? Ik bedoel, uh, we, hebben, we hebben een aantal... Uh, ...dingen waar we steeds weer op terugkomen. Bijvoorbeeld de Surinaamse muziek. De mm -hmm. caseco, de Surinaamse popmuziek. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is iets wat we ja, met een... Met de vingersnap weer uh, kunnen... bovenhalen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ja. Dat is iets wat al die jongens in Vraffrazaan nog steeds regelmatig doen. Ook met andere ensembles. Ik bedoel, maar dat uh, wordt heel vaak gezien. Uh, of het nou Cavino of Kaseke. Ja. Of maar, je hebt ook uh, Mereng, Calypso. Ga zo maar door. Maar toch wordt dat een beetje gezien als, als de amusementsmuziek. Uh, uh, feestmuziek. Jullie zijn, ik bedoel, wat we nu horen, dat is een ja. totale andere ja. koek. Toch? Ja. Dat heeft er niets ja. meer mee te ja. maken, bijna. Nee, maar ik ben natuurlijk ook heel erg opgegroeid met, uh, met alle vormen van zwarte muziek thuis. Mm -hmm. uh, uh, en, nou, en dit was zeker ook een deel uh, uh, van, van wat ik heb gehoord uh, in, mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn pubertijd. En dat, dat, ja, dat, dat hoort, Die dat, poets. Dat, tuurlijk, dat en, zit ja. ook een beetje in mijn rugzak. Nou, kijk, Wat voor ons belangrijk was met Black, Dodge More... is om, uh, we wilden, iets, uh, we wilden uh, uh, een andere soort cd maken. En we hadden, we hadden het gevoel dat we voldoende instrumentale cd's hadden gemaakt. Ja, of, uh, we, hadden, we hebben een hele goede cd gemaakt uh, in 2008 internationaal zeer goed ontvangen ja. en, uh, nou, en toen, we wilden in elk geval dat de volgende CD iets heel anders moest zijn. Ja. Nou, en, uh, uh, en we wilden ook iets gaan doen met, uh, met, uh, met, met, met het gesproken woord of met de stem en uh, uh, we hebben eerst gedacht om een rapper te vragen en uh, ik heb een beetje rondgekeken in uh, Nederland en Um, nou, dat, uh, Lange Frans had iets anders te doen. En... Nou, we, we, we, kijk, we zouden sowieso niet in het Nederlands doen. We nee. wilden, wilden Engelse uh, uh, ja. rapper die heel goed uh, het Engels beheert. Nou, en, uh, en, en die hebben we niet gevonden in Nederland. Misschien heb ik niet goed genoeg gezocht hoor. Maar in ieder geval, ik kwam toch uit bij uh, Gachem Batamunto... die trouwens ook uh, een fantastische orkestleider is... en uh, saxofonist en componist. Uh, uh, en zo heb, componist. Je, heb je een en ander bij elkaar gebracht. Ja, ja verkeersinformatie. Er staan drie files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam nog vier kilometer voor knooppunt Badhoevedorp. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder nog een korte file op de A27 van Breda naar Gorven bij Nieuwendijk en Dijk twee kilometer. En op de A67 van Eindhoven naar Turnhout drie kilometer voor knooppunt de Hocht. Daar is een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen lading koekjes is verloren. En daardoor is de weg zo goed als dicht. Het verkeer moet daarover de vluchtstrook. Radio kunststof. En iedereen die honger heeft moet dus nu naar die lading koekjes toe. Die op die weg ligt. Een <lacht> bizar bericht eigenlijk. Vincent Henaar, bassist en bandleider van Fravra Sound. Een van de meest bereisde orkesten van Nederland. En dan bedoelen we niet van Wochnum naar Zuid-Limburg. Maar gewoon all over the world. Want uh, Fravra Sound is heel veel op reis en heel veel op pad. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Eén van de mijlpalen in jullie uh, muzikale geschiedenis was een optreden... Uh, met een man. Nou ja, laten we eerst even luisteren. Welkom man? My friends, vrienden, comrades en fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. Ja, Nelson Mandela bij het... Uh, overwinning, de succes toen hij gekozen werd... tot president uh, van Zuid-Afrika. Hebben jullie mogen spelen met Vra, Vra Sound? Uh, je, nou, we hebben gespeeld op, op, een, festival, op, op een festival... wat, uh, wat uh, was georganiseerd uh, ter ere van zijn benoeming als president. Ja. Hij was er natuurlijk zelf niet bij. We hebben een andere keer, in 2003... hebben we met Vra Vrasound, Vra Vra Big Band... een uh, uh, samenwerking tussen... Sound en Zuid-Afrikaanse muzikanten... hebben we opgetreden op de World Environmental Summit. Mm -hmm. De Wereldmilieuconferentie in, in, in Johannesburg. En toen stonden we op hetzelfde podium... met uh, uh, prins Willem, Alexander en Nelson Mandela. En het was... Een mooie combinatie. Ja. ja. ja. En, uh... Maar wat betekende die, die, die, dat, die Nelson Mandela in 1994, ja. president... Uh, wat betekende dat eigenlijk voor jou om, om, om daar toch bij te zijn? Hè? Dat was een heel groot uh, belangrijk moment voor ons. Uh, uh, uh, emotioneel ook. Uh, om, uh, nou ja, kijk, uh, ik kan kort zijn. Dat is uh, het meest indrukwekkende concert wat we ooit gespeeld hebben. We hebben toen echt voor iets van 50.000 mensen gespeeld. Wat gebeurde er? Beschrijf eens hoe, hoe dat was. Um... Nou, het was, sowieso, uh, uh, het was sowieso een hele uh, bruisende sfeer. Ik bedoel, dat was, het was de eerste keer dat dat festival... Uh, uh, bezocht kon worden door alle Zuid-Afrikanen. Ja. Zwart, wit, geel, oranje, paars. Ja, ja, ja. En, en, en, en daarvoor was het nog een, een, een, een festival voor de witte elite. Uh, in uh, Soe Lake, uh, uh, in, in, in, een, in, een, in een beetje witte buurt van uh, Johannesburg... Ja. Nou, uh, dat op zich dus al die, al die hele zwarte bevolking die daar was, die, die, die, die, die, die, die, die, die liepen ook met een soort verbazing, maar ook trots. En, en, en van, hé, hey, weet je, ja. Uh, ja. Uh, dit is ook van ons, hè? We, we, we, kunnen dit, we kunnen hiervan uh, gewoon uh, genieten. Nou ja, en, dus dat was een soort lading. Nou, ja, en dat, dat heeft ons natuurlijk ook uh, op een bepaalde manier uh, uh, uh, gestimuleerd. Dus we speelden ook met een bepaalde soort emotie en een bepaalde lading. En ik weet nog dat we één nummer deden: uh, uh, een bekend nummer van ons One for Malinga, in die Zuid-Afrikaanse muziektraditie. En die zingen we met het publiek aan het einde. En echt, die mensen hebben dat een half uur daarna zongen ze dat nog echt. En al die mensen die wegliepen, net als voetbalsupporters... die zongen diezelfde melodie. Ja, heb je dat eigenlijk bij je hier? Um, is het, is het, want je uh, hebt hier nou een uitstalling van diverse... Uh, nee, dat heb ik... Als kon we nog even ja, laten ja, horen. Ja, ja. Maar je hoorde dan op, op, op, op het festivalterrein... op de straten hoorde je ja. je eigen song terug. Ja, klopt. Klopt. Zo, dus dat was het. Echt... Nou ja, en, en we hebben, voor ons was het het begin van een, van een hele reis uh, uh, op het continent. Ja, het was zo geweldig, dus we hadden zoiets van: hé, hey, we moeten vaker op het Afrikaanse continent zijn. En dat is in 1994 begonnen, en uh, ik geloof vanaf dat jaar hebben we bijna elk jaar wel een keer uh, ergens uh, op het Afrikaanse continent gespeeld. Is dat allemaal doelbewust uh, geweest? Doelbewust beleid om, om zo internationaal eigenlijk de vleugels uit te slaan? En niet alleen maar een, een, een, een Nederlandse band te zijn... die alleen maar lokaal optreedt? Um, ja. Um, ook om uh, uh, gewoon hele praktische redenen... voor, uh, voor de, de, de, het aantal concerten wat we gemiddeld doen per jaar in Nederland... zou de band misschien geen bestaansrecht meer hebben. Dus die, die internationale concerten, die. Um, die had je ja, gewoon nodig. Ja, gewoon nodig. Maar door het spelen in het, uh, in het buitenland hebben we op een gegeven moment ook ontdekt dat we dat we uh, dat, dat er verschillende manieren zijn om de waarde van Fratrasoan te meten. Hè? Ik bedoel, uh, uh, en hoe, hoe uh, kenners uh, uh, in uh, Nederland en hoe kenners in Zuid-Afrika of in uh, Amerika. Uh, uh, of in Duitsland, mm. uh, grote buurlanden. Want, wat, wat, hoe, hoe, als je dan zegt meten, wat <tie> valt je dan op? Wordt het anders gewaardeerd in, uh, in, uh, op het Afrikaanse continent? Nou kijk, het wordt wel heel erg binnen de context... van die muziek zelf beoordeeld. In plaats dan, van? Het wordt niet met de verkeerde dingen vergeleken. <tie> <Want> je vindt <tie> dat je hier eigenlijk met de verkeerde dingen wordt vergeleken? Ja, natuurlijk. Maar waar word je dan mee vergeleken? Nou kijk, als Surinaamse band... Is er snel het, uh, uh, het risico dat mensen zeggen dat we uit Paramaribo komen, of ja. de band uit Suriname, ja. uh, of de band uit de Bijlmer, hè, ja. omdat we daar zijn begonnen. Dus die, die, die, je komt van sommige etiketten kom je, kom je moeilijk los. En, en dan verwachten ze een soort muziek die, die ja. jullie niet brengen. Ja, we zijn vaak ergens geboekt waar uh, mensen dachten... Dat, dat, uh, dat we grote wasjes en kleine wasjes uh, zouden spelen. In en de ik, wasmachine doen. Ja, natuurlijk. Kijk, ja. Die Surinaamse band die zijn er ook. En die hebben absoluut uh, een, een, een, een, een plek binnen dat hele aanbod. Maar ja, kijk, wij willen ons juist onderscheiden. He? En, en, en we, we spelen ook Surinaamse uh, uh, muziek die gebaseerd is op... op, op, op, op, op, op He, op, op dat feestelijk... Ja, natuurlijk. En dat feestelijke karakter ook Zeker. wel. Maar uh, we, we, willen, we willen er toch onze eigen draai aan geven. Ja. En... En, da en daar slagen we volgens mij ook uh, redelijk goed in. En wat doe je dan in godsnaam als je dan geboekt bent voor een, voor een, een, een laten we zeggen, een Surinaamse reistafel... En, en je moet grote wasjes, kleine wasjesachtige muziek doen. Ko kun je dan nog komen met dat wat jullie proberen te doen? Wat toch iets grensverleggender ook is? Nou, compromis. Dan uh, geven we ze een beetje van. Uh... Ja. Wat zij willen. Ja, wat is dat dan? Nou, uh, dan doe je dat nummer. Dat spelen we. Niet dat nummer, maar daar spelen we, nee. uh, daar spelen we Surinaamse uh, dansnummers. Uh, ja, die kennen we allemaal uit het hoofd. Dus, ja. uh, daar Iedereen hebben we speelt ook bij het orkesten, natuurlijk. Tuurlijk. En ja. we hebben nog voldoende van dat soort stukken in de map. Uh, nou, en dan doen we daar uh, uh, soms wat van. Um, maar we, we, we zorgen gewoon ook dat we gewoon het andere ding blijven doen. Dus het is altijd een soort compromis. Ja. Ik wil even voor het contrast een ander nummer laten horen van de mm -hmm. cd. Ook een beetje om jouw Buma stemraad te, mm -hmm. te spekken. Want hier mm -hmm. heb je aan meegeschreven. Dus hier komt nog een dubbeltje voor binnen dat we dat nu draaien. Een, een stuk van jezelf. Oké. Okay. een mooie solo op, saxofoon van Evraim Trugio. Saxofonist bij Vrava Sound sinds uh, 1992. Dus uh, die is er ook al een hele tijd bij. Hij zei tegen ons... In het buitenland optreden heeft ons gemaakt... zeker gemaakt tot wie wij zijn. Als je alleen in Nederland speelt, is je wereld te klein. Het is dan moeilijk om inspiratie te blijven houden. ben ik helemaal mee eens, ja. Evraim. Ja, ja. Klopt, klopt. Want... want dat is te klein om muzikaal geïnspireerd te raken. Dat, dat, dat, er gebeurt hier toch heel erg veel? Ook muzikaal? Um, ja, maar, de, maar, de, maar wat wij doen... dat, dat heeft nooit behoord tot de, tot, de, tot de center of the taste. Om het zo te zeggen. Ik bedoel, het is nooit het uh, middelpunt van de smaak en het middelpunt van de aandacht. Um, um, dat zijn uh, twee verschillende dingen, ja. smaak en aandacht. Nou kijk, Iets anders speelt ook in Nederland. Hè? Je, hebt, uh, je hebt helden... Die, die, die, die goed zijn ergens in. Je hebt een, een, een, een band in Nederland waarvan iedereen zegt: Hé, hey, dit is. Die doen Cubaanse muziek. De, van, dat is de beste Cubaanse band uit Nederland. Een andere band doet tango. En, en een andere band doet, uh, doet uh, weet ik veel. Je hebt Nederlandse ja. rapgroepen. Kijk, wat wij doen, uh, is iets waarvan Nederland de enige bakermat is. Ik bedoel voor die andere stijlen. Ja, dan ga je naar Buenos Aires, dan ga je naar Havana. En er zijn altijd plekken in de wereld waar het beter wordt gedaan dan in Nederland... of waar in ieder geval de bronnen liggen. Uh -huh. En wat zo jammer is, is dat men niet ziet... dat de muziek van de Caribische Nederlanders... dat Amsterdam in Nederland, dat, dat, dat het die bakermat is. He, uh, uh, dat, Oftewel dat we naar die bron toe moeten, die wat bron, jou betreft. Die bron, ja. Het, het verdient veel meer aandacht en... en, en en, en een plek in het totale aanbod. En, en niet uh, alleen op een uh, uh, soort incidentele basis. Nee, de, die, die, die, die muziek hoort gewoon bij, uh, bij, bij, bij de muziekbeoefening in Nederland. Ja. Als ik kijk naar uh, de, de uh, Kid Dynamite, die al uh, speelde in, uh, in de Tweede Wereldoorlog. dan zou je kunnen zeggen dat de Caribische jazz eigenlijk veel ouder is dan de Nederlandse popmuziek. Mm -hmm. Maar het is niet echt uh, breed. Uh, heeft het zich gezeteld in Nederland? Jij zegt dan, het is een kwestie van. Smaak. Ja. Het is een kwestie van aandacht. Uh -huh. Over dat laatste zegt muziekjournalist Stan Rijven... die we uh -huh. dit voor dit programma hebben gesproken. Die zegt, wat betreft de erkenning... zijn ze beter af in het buitenland. Want het is in Nederland gewoon heel erg moeilijk... voor jazz, voor wereldmuziek ja. op televisie. En in de andere media heeft er een enorme versmalling plaatsgevonden. Nederland blijft nu te veel hangen in de muziek uit Amerika. En Nederland tegenwoordig mogen dj's niet meer bepalen wat ze draaien. Kortom... Er is gewoon te weinig aandacht, vooral voor de afro caribische muziek... of hoe je het ook allemaal wil noemen. En uh, vroeger hoorde je op Pinkpop en op alle festivals... hoorde je hardrock, new wave, reggae, Afrikaanse muziek ja. enzovoort. En nu hoor je op Lowlands en, en, enzovoort... hoor je rock'n'roll, Engelse gitaarbandjes en ga zo maar door. DJ's. Ja, ja, DJ's heel nou ja, Kijk maar naar de publieke omroep. Alle jazzprogramma's zijn wegbezuinigd. En de hele jazz zit op een internetradio. Ik bedoel, uh, ik kan, uh, in, de, in de auto kan ik niet luisteren naar Radio 6. Mm -hmm. Dat is voor mij een, uh, het belangrijkste uh, uh, uh, medium. om. Ja, -medium. Nee, maar, ook, maar ook een goed voorbeeld. Vroeger had je nog Tross Session. Uh, Elke omroep uh, NTV, had, een Vier, had een eigen jazzprogramma. En dat is allemaal uh, weg. Dus die muziek... Uh, uh, creatieve muziek heeft het, uh, heeft, het, heeft, het, uh, heeft het moeilijk in Nederland. Ja, nou is dat natuurlijk heel erg jammer. En dan kunnen we dan ook nu heel, nog heel lang ach en over klagen. Mm -hmm. Maar eigenlijk ben jij daardoor je vleugels uit gaan slaan? Want ben je gewoon over de grens gaan zoeken? Ja. En daar heb je gewoon met alle grote der aarde gespeeld. Je, je kan zo gek niet met David Murray of Tomani Diabate. Ja. of hè, De hele range in, in, in, in de jazzmuziek heb je eigenlijk meegespeeld. Lester Bowie. Ja, Lester Bowie. Ja. Nou, is het is het nou eigenlijk zo erg? Uh, om niet succesvol in Nederland te zijn, of doet het toch nog steeds een beetje pijn? Nee, helemaal niet. De, nou kijk, we hebben ook een hele grote uh, uh, trouwe fans in Nederland. Mensen die ons echt al jaren volgen. Maar kijk, het is natuurlijk, uh, het is natuurlijk moeilijk om, om, om, om een publiek te bereiken... wat na 1990 is, is geboren. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik, weet, ik weet niet of, of ze bij FunX ooit hebben gehoord van Vrafrassant. Mm -hmm. uh, ja, mijn kinderen die luisteren de hele dag naar Funix. Nou, zolang het nog kan, want ik uh, las vandaag dat het uh, onder druk staat... de toekomst van Funix. Oh, oh, dus okay. misschien okay. moet je je kinderen toch even informeren... <laughs> over dit slechte, ja. slechte ja. nieuws. Maar ja. goed, hoe dan ook. Nee, weet je, dus uh, uh, kijk, het is, het, is, uh, het is ontzettend moeilijk voor ons... om, om een generatie um, uh, jongeren te bereiken, mensen te bereiken... die muziekliefhebbers, die na 1990 zijn uh -huh. geboren. Dat is één categorie. En het is voor ons ontzettend moeilijk om die hele grote schare uh, groep... Uh, uh, Caribische Nederlanders, die... Die totaal verspreid wonen in Nederland. Om die regelmatig te informeren. Wat we doen mm -hmm. en, en, en waar we optreden. En, nou ja, en dat, dat, dat, dat, uh, dat, dat we gewoon uh, leven en bestaan. Weet je? Ik, ik zie, ik dat die muziek er wel is. Tuurlijk, ik kom wel eens op de Albert Kuip Of op de Dappermarkt. En daar zie ik allemaal kennissen die al, ja. en, de, en al die mensen vragen van: God, joh, uh, uh, uh, speel je nog eigenlijk? Ik hoor niks van Frafra Sound. Ja. Bedoel, uh... maar, maar goed, dat klinkt dus uit alles wat je zegt, klinkt dan toch, sorry dat ik het woord gebruik, maar dat je daarin gefrustreerd bent. Nee, dat hebben we wel bij Vrafrassant op een gegeven moment uh, beseft. Oké, okay, weet je wat, uh, dan wordt het buitenland de prioriteit. Dan gaan, we, dan gaan we daar uh, vele uh, tijd en, en, en aandacht uh, en moeite in stoppen om, om, om, om, hmm. om internationaal ja. te werken. Nou ja, maar iets anders. Kijk, de, de, de, uh, uh, uh, op een gegeven moment, op lange termijn, uh, moeten we natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, het gaat ook om een stukje schaalvergroting. Ja, we, we kunnen natuurlijk niet... Een stukje niet... schaalvergroting. Het lijkt wel nou net of je zo'n rapport aan het schrijven bent. Voor ja, de... nee, nee maar, maar ik meen het echt, schaalvergroting. Want ik bedoel, uh, um, uh, we, we, we, hebben, we hebben een, een, een heel groot netwerk internationaal. Dus ja, ik bedoel, uh, en elk jaar... Uh... Het heeft ook helemaal geen zin om je alleen maar op Nederland te richten. Wat dat betreft bedoel je? Ja, ja, ja. Nee, klopt. Dan ja. klopt. Nou hoorde ik van je bandleden onder andere... Dat, je, dat, dat een van de manieren die je aanwendt om toch de muziek te verspreiden... Mm -hmm is heel veel lesgeven aan jongeren, aan de jonge nieuwe generatie. Werkt dat ook? Krijg ja. je de mensen aan de muziek? Ja, we hebben, we hebben vier uh, um, workshop-ensembles in Amsterdam. En um, een van de leukste dingen die ik uh, doe de laatste twee jaar... ik, uh, ik ben begonnen met een kinderorkest. Mm -hmm. Ja. Uh, je kent Peter Giddy met zijn, uh -huh. met ja. zijn jazz mania. Nou, oké, okay. we proberen ongeveer hetzelfde te doen. Maar de, maar de luisteraars meer, kennen het misschien niet allemaal. Maar meer dan op basis van Caribische muziek. Ja, ja, precies. Maar vertel eens, wat doen jullie dan allemaal? Uh, nou, uh, het zijn allemaal kinderen die op de muziekschool zitten. Uh, tussen 8 en 14, 15. Uh, die, die hebben les, spelen een instrument. En uh, wij brengen ze samen en we leren ze muziceren. Ja. En uh, zijn dat dan ook kinderen die, uh, ja, met een afro caribische achtergrond? Of hoeft dat niet per se? Niet alleen. Nee. <coughs> niet alleen. Het zwaartepunt nee. ligt wel daar. Uh, ja, nou kijk, we vinden het belangrijk. Uh, kijk, een heleboel dingen die zijn, uh, uh, dan uh, zegt mensen dat het multicultureel is. En dan zie je een heleboel Nederlanders. En dan zie je één of twee uh, uh, uh, niet-witte uh, die het uh, dan uh, uh, die kleur geven. Nou, ja. bij ons is het omgekeerd. Ja. We, hebben, we hebben heel veel Caribische kinderen. Maar het is zeker ook toegankelijk voor, uh, voor andere kinderen... Ja. die zeggen van, hé, hey, ik vind deze muziek leuk, ik vind de sfeer leuk... Uh, ik vind het leuk hoe mensen met elkaar omgaan. En, uh, uh, en, en, en zo is het ook in de praktijk. Uiteindelijk heb je ook uh, zelf drie dochters op de wereld gezet... Ja, ik, ben, ik, ben, ik voel me gezegend met, me, met mijn drie meiden. Ja, je drie meiden. Maar ja. is, is het daarbij ook gelukt om, om, om de fra fra Sound te, te implementeren... of de, de muziekliefde over te brengen? De oudste meiden die komen nu... Uh, die, of ze komen alle drie uh, regelmatig naar concerten. Uh, ze, ik weet zeker dat ze mijn cd's regelmatig uh, uh, beluisteren. En de jongste van tien, die, uh, die, daar is het me gelukt om die... Uh, uh, Echt te interesseren in, in, de in de muziek zelf. Die, dus die, die maakt zit, muziek. Ja, die zit op pianoles. En, uh, en, en, en, en we hebben het elke dag over muziek. Of we luisteren samen naar muziek. Of we spelen gewoon samen. We spraken met, uh, met Tanika. Dat is is mijn oudste dochter. Waarom zeg ja. jij nu oh-oh? Uh, uh, wat, wat, wat had ze te vertellen? Ja. Je... <laughs> <laughs> ze zei, ik lijk op mijn vader. Ik ben net zo eigenwijs. En vervolgens zei ze, daarom hebben wij veel gebotst met elkaar. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Uh -huh. Zij zei namelijk dat een heel belangrijk motief in het geven van ja. lessen is... Ja. dat jij op jonge leeftijd je vader hebt verloren. En zij zegt, ik denk dat hij daarom zo hecht is met ons. Hij vindt het heel belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen. En daarom heeft hij ook die jeugdband. En elke zondag geeft hij die workshops. Is dat een logische gedachtegang van haar? Hmm. Ja, daar zit wat in. Daar wat in. Uh, het is heel zuinig is het. Nou, of het, met me, of het uh, te maken heeft met dat ik uh, dat, me, dat ik mijn vader uh, vroeg heb verloren. Dat niet zozeer. Ik heb, uh, ik heb uh, andere uh, de broers van mijn moeder, uh, uh, de broers van mijn vader Er die zijn hebben, andere mannen gekomen. Tuurlijk, die hebben de vaderrollen op, uh, op hun genomen. Mm -hmm. uh, maar uh, ik, ik, ik, ik ben ontzettend. Uh, uh, uh, ik vind het ontzettend belangrijk dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat jonge mensen en kinderen. Uh, uh, Iets doen met hun talent. Hè? Ik bedoel, kijk maar naar Ajax. Uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik zeg ook altijd van hey, waarom, zie ik, uh, waarom zie ik zoveel uh, uh, uh, uh, uh, gekleurde talenten in al die voetbalteams? En waarom daar zie... wel ja. En waarom zie ik die ja. gekleurde talenten niet in al die al die al die al die al die uh, orkesten? orkesten? En waarom zie ik die niet uh, woensdag en woensdagmiddag en zaterdag op de Muziekschool Amsterdam? Nou, ja. oké. Okay, en dan kan je natuurlijk. Dus je bent echt een man met een missie wat dat betreft? Uh, missie. Nou ja, kijk, ik, ik, op een gegeven moment we, heb, ik, heb ik gezegd: van ja, kijk, ik, je kan natuurlijk uh, niet alleen uh, uh, kritiek leveren en een mening hebben over. Je moet dingen. een bijdrage hebben. Je moet, ja. okay, en toen hebben we gezegd bij Frau oké, okay, wat, wat kunnen we zelf doen? Ja. Nou, en toen uh, hebben we besloten om zelf uh, onze uh, lespraktijk te ontwikkelen. Ja. En die is zeer succesvol nu. We krijgen van Richard een reactie. Fantastische goede band en dat al zo lang. Fra is een internationale sound... met een altijd herkenbaar Surinaamse-Nederlandse wortels. Mooi om ook even weer de last poets te horen. Wat vindt Vincent van de inhoudelijke kwaliteit... van de huidige rap en hip-hop? Of moet je dat een bevlogen muzikus niet vragen? Vragen mag alles. Um, nou kijk, uh, als ik... Uh, als ik uh... De, de huidige hip-hop vergelijk met, uh, met wat je eerder uh, draaide van de Lesboards, dan vind ik dat, uh, dat, uh, dat het uh, wel heel erg veel gaat over, uh, over, uh, over uh, blinken. En uh, over, uh, over chicks en over uh, het mannetje spelen. Hè? Mm -hmm. uh, de, de, de macho uh, uithangen. En uh, die, die engagement uh, die, die is ver te zoeken in een heleboel rap. Ja. Het gaat om geld verdienen. Uh, grote, uh, auto's, grote auto's, dikke ja, nou, mm -hmm. ik, dingen. Ik, ik kan dat ook plaatsen binnen de context van, van, van, van, van, van, van die mensen. Want ja, ik bedoel, als je op die manier... Uh, wel rijk kan worden. En niet uh, uh, via een studie uh, als uh, advocaat. Ja, dan moet je dat doen. Hè. Het, ja, is die, maar... het is heel Amerikaans. Ook om die kansen die er zijn, te pakken. Maar, ja. kijk, wat het betekent voor de rest van de wereld... is dat het allemaal klonen uh, uh, oplevert. Ja. In, in, in de hele wereld. Uh, uh, uh, overal... Uh, uh, zijn er mensen die dromen om een nieuwe Shaggy te worden of een nieuwe uh, Snoop Doggy Dog? En uh, laten we gewoon, want we moeten namelijk gewoon de finale inzetten. Want ja. Jij moet nog op die tegel. We gaan ervan uit dat jij nooit op Snoop Dogg <laughs> Dog, uh, gaat, gaat lijken. Of dat je dat niet ambieert en gewoon met die Fra Fra Sound doorgaat. Black Dutch Moor heet je CD. Uh, wat ga je op je tegel zetten? Um, Oké, okay, ik ga. Um... What, All that? children are God's children. Dat is trouwens de titel van een bekend jazzstuk. Uh, en uh, nou, dat is een uh, soort uh, levensmotto van mij. Hè? We zijn allemaal... Uh, uh, dat hebben we gemeen als mensen over de hele wereld. Dat we, dat we Gods kinderen zijn. Dank meneer Reenaar. Dit was aflevering 2235. En morgen... Hm? Wat? Oh nee. Oh nee, morgen maken wij plaats voor Europees voetbal. Tot maandag! Radio 1. Nee. En nee. NTR brengt cultuur. Elke dag. Geniet u ook zo van boer zoekt vrouw? Lees over een boerenbruiloft in Dorsvloer vol confetti. Een roman over een Zeeuwse boerendochter en haar zes opgroeiende broers. Over kerkbezoek, Duitse toeristen, veekoopmannen met praatjes... en een broer met verkering. Lees Dorsvloer vol confetti van Franca Treur. Met Hans. Ja, hoe Hans, is hier met Agenda. Met die Agenda, een grote rode streep door ons bedrijfsuitje. Hè?